...of ik, bij deze tweede uur... ...wordt een uh, feestje op de radio. Met Koe en de Gang als eerste... na het nieuws weer van drie uur... ...dat was uh, Celebration. En waarom ik die plaat draai... ...nou, dat is eigenlijk omdat deze... Uh, radiosender uh, ZFM... ...inmiddels uh, bijna 36 jaar uh, bestaat. Opgericht 9 februari 1990. Dus uh, aankomende maandag... ...zijn we jarig, Piet. Goedemiddag. Goedemiddag. Nou, alvast, alvast gefeliciteerd met de bejaardag. Ja, dankjewel. 36 jaar, nou, mooie leeftijd toch? Uh, hartstikke mooi. Nog lekker jong en nog een volle toekomst. Dus laten we hopen dat de uh, radiogebeuren zich uh, uitbreidt... en dat uh, Zandvoort aan de radio gekluisterd zit. Dat zou mooi zijn. Zeker weten. Nou, vanmiddag uh, wordt er uh, weer gevoetbald. En jij gaat uh, ja. de wedstrijd uh, tegen de Rijgenborst uit Herugewaard in de gaten houden. Ja, dat, dat, ik ga dat doen. Ja, ja, ik zit hier thuis nu. Maar uh, het is zo dat uh, ze Die speelt uit tegen de eigen boys. En de aanvangstijd is 15 uur 15. Dus we zijn nog niet eens begonnen. We zijn, uh, we, we zijn, ze zijn nog in beantwoord om lopen nu, denk ik. Ja, mag je, je, ja, je vragen waarom ze voor die tijd gekozen hebben? Normaal is het half drie of soms half ja, twee. Ja, ja ik, zie, ik zie als ik naar alle tijden kijk bij de verschillende clubs dat er ook eentje om 14:45 begint. Het zal te maken hebben met de indeling en daar, daar ter plaatse, denk ik. Dus ik denk dat ze gewoon alle velden hard nodig hebben en het eerste dan wat later op de dag doen. En uh, de, ja, dat, dat is helemaal niet anders, hè. Met de velden, de, de druk op de velden. Ja. De kunst, een kunstgrasveld, dat moet je eigenlijk optimaal benutten. Dat, uh, dat, dat slijt uh, wel, maar heel, lang, heel langzaam. Dus, uh, Meestal wordt er op een kunstgrasveld, waar heel veel verenigingen tussen 8 uur s morgens en 6 uur s avonds geboombeld. En dat zal ook bij reigerboys zo zijn, want daar het later tijdstip van begin. Ja, en bij de amateurs is het uh, geen probleem nog uh, dat het uh, kunstgras is, uh, want ja, ja nee, in de eredivisie nee, nee. moet je natuurlijk uh, echt uh, gras hebben als club. Nee, uh, dat, maar dat, is, dat komt bij ons niet meer voor, want een, een, kunstgras, een kunstgrasveld, dat vrij zoveel onderhoud en kost zoveel geld, dat een, een, een, een gras, grasveld is veel kostbaarder en uh, dat, dat kan je ook niet zo optimaal gebruiken als een kunstgrasveld, dus uh, het heeft twee redenen, geld en beschikbaarheid. Oké, okay, nou helemaal duidelijk. En uh, ja. ja, we hebben de afgelopen weken hebben we heel veel blessures gehad, is dat uh, nog steeds zo? Nou ja, het is eigenlijk uh, nog erger geworden. Vorige week uh, heb ik aangegeven tijdens de wedstrijd uh, dat Dylan Kreuken al redelijk uh, zwaar gebaseerd uit is gevallen. En uh, die heeft een, een dermate ernstige knieblassure, die zullen we waarschijnlijk dit seizoen niet meer, uh, niet meer zien. En voor de rest is Luc Steen, die is vandaag, die dacht dat skiën toch leuker was op zaterdag om te voetballen. Dus die is vanmorgen naar een ski getrokken vertrokken en is er ook vanmiddag niet bij. Dus we zijn echt weer aangewezen op een aantal invallers van de oude Garden We hebben ook op over Nigel Berg en Nigel Christien eigenlijk. En Gio Codrington en de rest is allemaal uh, min of meer invallers. Vandaag uh, doet Novel -No Bellani mee, dat is ook een wat oudere speler al van de jaar op 28. Die altijd wel in de selectie heeft gevoetbald. Maar zich niet meer voor het eerst beschikbaar had gesteld. Maar op verzoek van de trainer is hij deze week. Het uh, is een twitte keer ook trouwens. Is hij deze week toch gaan trainen. En uh, ja, die staat straks in de basis dan ook. Als vervanger van Dillen uh, van en van, uh, van Luc Steenkist. En ook vandaag uh, is het bij ook Johannes de Silva. Dat is ook een jonge vent. Die is gekomen van Cornhorpe AHC. Ik denk die 20, 21 jaar is. Die, die staat vandaag dan ook als invaller. Als uh, linksback. Uh, links voor de rest, Tobie Abbehuis en Jeden, Jutaan uh, in de Spits. Dat zijn twee uh, ook jonge jongens, Nigel Christine en Nigel Berg, staan wel op het middenveld. Dit zijn onze oude, oude rotten, zou ik bijna zeggen, maar onze ervaren spelers, Notel Bellani in het middenveld. Keilo Verschage staat ook op het staat ook op het middenveld. En de verdediging die bestaat daaruit. uit. Uh, meer, maar Gio Kodrington, ook een, wel een redelijk fascinerende elftespeler. Oude bekende Dani Kirchhoff en dan Johannes Johanna van de linksback. In de goal staat Mika Bloem en het is vandaag wel een beetje... Ook Mika Bloem heet die trouwens, is vandaag wel een beetje een bloemendag. Want zijn vader, het is ook doelman, die is wisselkeeper vandaag. En uh, dat is Dobias en zijn broertje Kai, die zit als wisselspeler ook nog heel jong op de bank. En ook Gino Bichel met zijn broertje Kurt Water, dat zijn ook twee broertjes, heten niet hetzelfde, maar zijn van dezelfde vader. En die zitten alle twee op de bank en ook Levi van Vierse. Dus ja, we hebben wel uh, genoeg mensen, dus we zullen ook die, vijf, die vier wissels zeker nodig hebben. En het, uh, ja, Reiger Boys, die staat op de derde plek en wij op de negende, dus uh, het, is, het zal niet makkelijk worden. En er zijn vandaag ook nog wel wat belangrijke wedstrijden onder ons eigenlijk. Als je naar onderen kijkt dan hebben we vandaag SVW, dat is de alleronderste. Die speelt tegen HCC, die staat ongeveer iets boven ons nog. Maar onder ons staat Uimuiden en Jong Hercules en die strijden vandaag tegen elkaar. Dus dat is wel ook wel van groot belang hoe dat afloopt. Want wij hebben op Uimuiden twee puntjes voorsprong in het SVW. Drie puntjes, of Jong Hercules ook allebei... Ja, allebei twee punten voor. Dus het is uh, ja, toch wel gevaarlijk dat we nog, als we in de twietsen en een van die twee winnen, dan zakken we een plekje. Dat is, ja, dat is niet goed. Dat is niet goed. Vanmorgen zakken ik nog even met de trainer en ook wat de spelers. En iedereen is toch wel, die ziet het nog wel goed aflopen allemaal. Dus de stemming is nog wel positief. Maar ja, we iedereen die er een beetje te kijken voelen ziet wel, dat er toch wel heel wat belangrijke spelers nu missen. Dus het zal niet makkelijk worden, maar laten we het beste van hopen. En uh, ik houd jullie zoveel mogelijk op de hoogte met in ieder geval de doelpunten en de gekke dingen die gebeuren. En dan uh, blijven we een beetje bij. Zeker, nou dankjewel uh, Piet voor uh, dit moment. En, ja, en uh, ja, heel veel plezier met, uh, met uh, de wedstrijd. En uh, laten we hopen op een uh, mooi resultaat vandaag tegen de Rijgenboys. Ja. Ja, Oké, okay. we, we, we gaan het vertellen. Zeker ja? weten, tot straks. Tot straks. Okay. Dat was uh, Piet Pijper vanuit uh, Studio Piets. Ja, hoorde je inderdaad uh, uh, de vooraankondiging van de voetbalwedstrijd. En inderdaad, gaaf, het elftal. Het uh, blijft uh, ja, niet de goede kant op gaan, wat betreft Zandvoort 1. De single van de police en every breath you take. We gaan eens even kijken in het dorp. Want uh, vandaag in het uh, raadhuis vond uh, de opening plaats van uh, Zandvoort Art Pop-Up Expositie. En uh, ja, daar bent u uh, nog welkom uh, tot aan 5 uur vanmiddag. En vanavond treden de Beatles op. Ja, nee, we hebben het over de coverband uh, Rooftop. En dat vindt ook plaats in theater De Krocht. Aanvang van uh, dat uh, is om uh, 8 uur. En morgen hebben we het kinderkarnaval in de dorpskerk. En uiteraard is dat weer een leuk, kleurrijk festijn voor de lokale jeugd. Lopende expositie in het Zandvoorts Museum: de wederopbouw van Zandvoort, ja, 200 jaar badplaats. Single van de SOS band brengt mij eigenlijk een beetje bij het uh, volgend weekend. Het aankomende uh, weekend. Want uh, ja, dat is wel een mooie combinatie hè. Carnaval en ook uh, Valentijn. Ik ben benieuwd uh, hoe ze uh, dat uh, gaan combineren daar uh, in het zuiden van het land. Met name uiteraard uh, wordt de carnaval gevierd in uh, Brabant. In Donk en dergelijke. En uiteraard ook in uh, Limburg. Ook krijgen de uh, Carnavalsverenigingen het steeds moeilijker doordat ze geen ruimte meer hebben. Waar ze, zeg maar, de koetsen kunnen gaan opbouwen. Dat is ook weer een probleem. En dat komt omdat we minder boeren en dergelijke gaan krijgen in dit land. Joh, in ieder geval een mooie plaats van de SOS Band. En no one's gonna love you. Op Valentijnsdag 14 februari. Dan is het zover. Nou, vanmorgen hadden we een uitzending van Goedemorgen Zandvoorts met Ben Sonneveld. En Maya Kop deed de techniek en de muziek van dat programma. En vanmorgen hadden ze ook een column, de column van Nieuwgen Jerry. En ja, zij sprak die column uit. En het gaat uiteraard allemaal over Zandvoorts. En we laten hem nog een keertje horen, de column van vanmorgen, Nieuwgen Jerry. Zandvoort. Badplaats, wereldstad of gewoon één grote file?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 Ik weet nog hoe het was, de boerenkinderen in de klas. Een kar die ratelt op de keien. Het raadhuis met een pomper voor, een zandweg tussen corridors Het vee, de boerderijen. De column over uh, Zandvoort van uh, Nielgün Ja, Zij is uh, Nederlandse schrijfster, actrice en cabaretier En dank voor deze column uh, die ze vanmorgen voordracht... Voorbracht bij uh, Goedemorgen Zandvoort tussen tien en uh, twaalf uur. En uh, het dorp uh, daarachteraan uh, is natuurlijk een hele toepasselijke plaats. Hier is Miley Cyrus en Flowers. We We We ...met een hele grote hit voor uh, Miley Cyrus, joh, flowers. En van de flowers gaan we nog uh, naar wat evenementen. Want morgen vindt het uh, kindercarnaval plaats hier in het, uh, in het dorp. En uh, vanmorgen hadden we Roy van Buringen die daarover het een en ander uh, vertelde. Iedereen is van harte welkom voor het jaarlijkse kindercarnaval... ...dat plaatsvindt in, uh, de, in de dorpskerk... ...en een kleurrijk festijn voor uh, de lokale jeugd is hier in Zandvoorts... En is het volgend weekend is uh, de echte carnaval. En dan uh, zou je als je dat uh, echt wil meevieren... naar uh, Brabant of uh, naar uh, Limburg uh, moeten gaan. Want uh, daar staat, uh, de, ja, de, de, staande, staan de gebieden weer op z'n kop, zou ik het zeggen. En uh, wordt er uh, lekker uh, gefeest. En uh, gevierd. Dan hebben we nog een uh, mooie winter trackwalk. Die vindt plaats uh, morgen op het uh, circuit van uh, Zandvoort. De baan is open tussen 11 uur en 4 uur... en je kunt een volledige ronde van 4,3 kilometer op het circuit gaan lopen. Alle iconische bochten van de Tassenbocht tot de steile Huggenholzbocht... en uiteraard ook het schijfvlak. Ze zijn open voor voetgangers. In de pitlane vind je een pop-up café voor snets, broodjes Unox en warme Choco. Race daar op het circuit de Race Center is die dag uiteraard geopend en heeft een speciale aanbieding... voor wie zelf digitaal wil racen. Tickets, je hebt al een ticket nodig, maar de toegang is gratis. En een ticket kan je vooraf reserveren op de officiële website... van het circuit van Zandvoorts. Let wel op, fietsen, stepjes en honden zijn niet toegestaan op de baan. En kinderwagens en rolstoelen mogen wel mee... Met deze winterwandeling die je echt een keer mee moet maken. Dus ga daarvan genieten op het circuit van Zandvoort. Morgen vanaf 11 uur tot 4 uur. De nieuwe stijl van Harry Styles. En joh, de single Apatcher. Die op dit moment goed scoort in de hitparades. In binnen- en buitenland. Dus ja, het gaat lekker met deze plaats. Ik moet er wel heel erg aan wennen. Nee, nee, het is niet helemaal mijn muziek. Goed, smaken verschillen, zullen we maar zeggen. Ik blijf liever ook de Gauwauwe muziek draaien waaronder Snap, je weet wel hè, die van de Rhythm is a Dancer... die gaan we dit man niet draaien, maar wel die andere grote Welcome to Tomorrow... Weer even uh, duik in de jaren 90 met uh, deze single van uh, Snap. Heel bekend geworden van Rhythm is the Dancer. En deze Welcome to Tomorrow mag er ook uh, best bezig zijn. Vandaag gedraaid op deze zonnige zaterdagmiddag 11 graden maar liefst geworden vandaag uh, hier in Zandvoort. Ook nou, lekker wandelweer voor uh, langs het uh, strand hier in Zandvoort. Nou Voetbal gaat niet zo best door. Ja, over, uh, straks uh, weer meer over uh, na vier uur. Van Piet Pijper gaan we weer even bellen en een update van de website van vandaag. De worden inmiddels weer uh, opgebouwd en dat betekent dat we binnenkort weer lekker kunnen genieten op uh, de diverse terrassen van de strandpavillons. Uh, en heel vaak, hè, als er een lekker zonnetje is en zo, dan uh, wordt er een uh, beetje deep house uh, muziek uh, opgezet. Nou, dat uh, was niet ook. Misschien ken je, herken je er wel een plaat in van de Futsis en uh, Radio Nuts. En dan uh, helemaal verbouwd en uh, ons boven gekeerd. En dan krijg je deze versie, een beetje diep zo op de uh, zaterdagmiddag. Ja, we gaan straks na vieren weer naar Piet Pijpen toe. En uh, ja, voor die tijd hebben we nog even twee plaatsen, zo tot aan het nieuwste weer. We houden nog een beetje tempo erin, hoor, hier uh, op uh, de zaterdagmiddag. Dat doen we met uh, deze van uh, Hightech 3. Hier is uh, Spin That Wheel. Het okay, is een singel van Hightech 3 op de Zandvoortse Radio en Spin That Wheel. Aankomende maandag zijn we jarig ja, hier bij de Zandvoortse Radio. Dan bestaan we 36 jaar 9 februari 1990. Uh, is uh, de stichting zo opgericht. En dat staat voor uh, Zandvoortse Omroeporganisatie. En uiteraard uh, wordt het weer een uh, jaar vol uh, lekkere radio en tv. Wat we voor jou gaan maken, ook uh, in 2026... En verder, Dus blijf lekker luisteren. Zometeen meer over voetbal trouwens. Want er zijn wel een paar doelpunten gevallen. Maar of het goed is of slecht, dat hoor je na vieren van Piet Pijper.